9 uur, Herman Vriend met het NOS-journaal. De Franse socialisten hebben voor het eerst in meer dan 50 jaar... de meerderheid in de Senaat. De socialisten hebben het over een historische overwinning... die moed geeft voor de presidentsverkiezingen van april volgend jaar. Uit de resultaten van getrapte verkiezingen... blijkt dat de socialistische partij de absolute meerderheid heeft verworven. De overwinning is grotendeels symbolisch... omdat de Senaat geen wetsvoorstellen kan tegenhouden. De woordvoerder van president Sarkozy zegt dat de overwinning niet veel voorstelt omdat Sarkozy de meerderheid in de Nationale Assemblée behoudt. Paus Benedictus heeft aan het eind van zijn vierdaags bezoek aan Duitsland... een oproep gedaan tot spirituele vernieuwing. Hij vroeg de katholieke kerk in zijn geboorteland naar de kern van de boodschap van Christus terug te keren. Bij de missen die hij opdroeg benadrukte hij ook de noodzaak van eenheid in de katholieke kerk. Net als in andere landen kampt de katholieke kerk in Duitsland met een uittocht van gelovigen... Vorig jaar waren dat er onder invloed van het misbruiksschandaal 180.000. Volgens Duitse kranten is de pauze met zijn conservatieve boodschap... niet ingeslaagd gelovigen terug te winnen. De golfsters van Europa zijn winnaar geworden van de Solheim Cup... een prestigieuze wedstrijd tegen de Verenigde Staten. Europa versloeg de Amerikaanse golfsters met 15-13. Voor het eerst in de geschiedenis deed er een Nederlandse speelster mee... de 24-jarige Christel Bouillon... Zij won op de slotdag haar wedstrijd. Om de Solheim Cup wordt, net als de Ryder Cup bij de Mannen, iedere twee jaar gespeeld. Europa had voor het laatst in 2003 gewonnen. Het weer. Vanavond en vannacht toenemende bewolking en minimaal rond 13 graden. Morgen bewolkt. Kleine kans op een bui en wat minder warm dan vandaag. Maar vanaf dinsdag opnieuw mooi nazomerweer. Tot zover het nieuws. Verkeersinformatie. Er staat een aantal files, ik noem de langste. A1, Amersfoort richting Amsterdam, tussen bussen en Muiderslot, 5 kilometer. De A2, Maastricht richting Eindhoven, tussen Marhezen en Knoopend-Lenerheide... 9 kilometer als gevolg van een ongeluk. De A58, Vlissingen richting Bergen-op-Zoom... tussen de afrit Polder en de Vlakertunnel, 4 kilometer... als gevolg van wegwerkzaamheden. En tenslotte de N57, Ouddorp richting Rotterdam... tussen Ouddorp en Sterrendam-Havens...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 Volledig online via WestlandUtrechtBank.nl of via uw financieel adviseur. Westland UtrechtBank. Sparen, beleggen, hypotheken. Hallo, ik ben Victor Brand en ik vraag even uw aandacht voor de collecte van Fonds Verstandelijk Gehandicapten. Voor mensen met een verstandelijke handicap zijn dagelijkse dingen niet vanzelfsprekend. Zoals leren, werken of sporten. Fonds Verstandelijk Gehandicapten helpt hen daarmee. Deze week gaan duizenden vrijwilligers langs de Nederlandse voordeuren. En bellen ook bij u aan. U geeft toch ook? Je houdt van je huisdier, dus kies je Beavar Topkwaliteit. Zoals Beavar Nieuwe Teken en flooiendruppels, Het voordelige alternatief. Beschermd en bestrijd met gemak. Beavar, de mensen die van dieren houden. Ik ben Victor Brandt en ik vraag even uw aandacht voor de collecte van Fonds verstandelijke Gehandicapten...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 doc Radio. Gepresenteerd door Vincent Bijlo. Goedenavond straks. Om ongeveer tien voor tien gaan onze duimpjes weer omhoog bij Face Radio. Maar we gaan eerst naar Medellin. Arm Medellin. Stad in Colombia. En iedereen denkt altijd bij Medellin aan de paramilitaire, de cocaïnehandel, eh, Pablo Escobar Zaliger, de drugshandelaar, die nou ja leider van de drugsbende die in 1991 werd vermoord en die mythische proporties heeft aangenomen inmiddels. Maar Medellin is meer. Het is een subtropische metropool. Het is een stad van salsa, stad van zwier, gelegen in een vallei tussen de uitlopers van het Andesgebergte. Het heeft een... Een heerlijk gematigd klimaat, het ligt op 1600 meter hoog. Het is de stad van de eeuwige lente, zo wordt die wel genoemd, en van de eeuwige doden. Want de reputatie als drugshoofdstad van de wereld, die blijft. En toch, en toch, en toch, en toch, is er het afgelopen decennium iets gaan bloeien. Wij verkennen vandaag Medië met twee Nederlandse schrijvers. Met Gerard Martin, hij is schrijver en socioloog. En Nico Verbeek, hij is schrijver en historicus. Ze weten beide ontzettend veel van het heden en verleden van Colombia... met zijn politieke en religieuze extremen. Beiden kennen ze de ingewanden van de stad. Wij leren de stad vanavond kennen. Er heerst een bijna permanente staat van burgeroorlog... tussen de leiders van de guerrilla, de paramilitaire en de georganiseerde misdaad. Met altijd weer die schaduw van die mythische Pablo Escobar... We reizen af naar Medellin. Programmamaker John Albert Jansen en dus twee schrijvers. Nico Verbeek, maar nu eerst hoort u Gerard Martin in Medellin. Van tragedie naar wederopbouw. We rijden echt door jouw stad, hè? Ja, dit is, uh, dit is Medellin. Dit is een uh, meer residentiële buurt, waar de, uh, de hogere inkomens wonen. Maar oorspronkelijk een meer ruraal gedeelte wat bij de stad getrokken is. En je ziet ook dat het een hele, eigenlijk een hele, een hele groene en subtropische stad is. Uh... Het ligt in een dal, de flanken van de Andes. Het ligt in een heel mooi dal. Het ligt eigenlijk in een, in een, in een dal zoals een kind het zou tekenen. Met een, met een rivier in het midden en kleine riviertjes die van de... Van de bergen naar beneden lopen. En langzaam maar zeker is die stad eigenlijk... Het, het heeft het hele dal volgegroeid. Um, maar het is een gematigd subtropisch klimaat. Want het ligt op, op 1600 meter in de, in de bergen. Als je hier op, op 0 meter gaat zitten, dan is het natuurlijk tropisch heet. Maar op 1600 meter krijg je toch een gematigd klimaat. De stad van de eeuwige lente, zeggen ze. En daardoor krijg je dat, dat, dat weer, wat ze hier de stad van de, ja, van de eeuwige lente noemen. La ciudad de la Niterna primavera. Het is een soort stad waaraan je het verhaal van Colombia van de afgelopen 30 jaar van heel veel tragedie, maar toch ook heel veel pogingen, sommige gelukt, sommige minder goed gelukt, maar om, om vooruit te komen op kunt hangen. En, en, en dus gebruik ik deze, de, deze ja, soort personage, deze stad, eh, waar ik ja, heel, heel veel om geef. Zijn blik glijdt over de voorbijtrekkende wijken van Medellín, of Medagio, zoals de stad door de bewoners van de sloppenwijken wordt genoemd. Aan de rand van de wegen staan hekken, verroest, half vernield, die de huizen afschermen van de straat. De straten vertonen een grillig patroon, niet de fraaie vierkanten en rechthoeken van beneden in de stad. Sommige zijn breed, gedeeltelijk geasfalteerd, andere smal, zandweggetjes met hier en daar wat losse stenen. De wijk is een ondergrondelijk labyrint. Verderop, nog hoger de berg op, staan krotten van hout en karton... van de bewoners die het laatst zijn aangekomen. Dit is een onvermindelijke wet van Medellin. Hoe hoger gelegen, hoe armoediger het wordt. Nico Verbeek, je schrijft over Colombia, je schrijft over Medellin... Um... Je hebt zelfs een boek geschreven over de Colombiaanse recente geschiedenis. Medellin, waarom blijft die stad je fascineren? Eh, nou ja, de stad is op zich heel bijzonder. Het heeft natuurlijk een hele geschiedenis. Ik moet ook zeggen, ik heb alleen in Medellin, wat Colombia betreft, alleen in Medellín gewoond. Ik woon er nu 15 jaar. Ik vind het nog steeds een heel fascinerende stad. Eh, niet alleen door, door zijn verleden, maar ook de dingen... Eh, ze zijn zich heel bewust van hun zeggen dat van hun geschiedenis maar ze ze proberen ze proberen ook heel erg om de stad een ander aanzien te geven vooral op het moment zijn ze daar heel erg mee bezig vooral de laatste laten we zeggen de laatste acht jaar is er een, zeg maar een poging gedaan om de stad vooral sociaal gezien een ander aanzien te geven en dat merk je toch wel in een aantal een aantal dingen merk je dat wel eh, bijvoorbeeld eh, in bepaalde wijken die ontsloten worden door eh, bijvoorbeeld een wijk die ontsloten is door een kabelbaan op het moment. Santo Domingo eh, er zijn Er is ook een heel systeem van bibliotheken is er, eh, opgericht. Eh, en eigenlijk hebben we achter de wijk van de stad is een bibliotheek. Met het idee van eh, eh, als je wat als je meer aandacht besteedt aan het onderwijs en cultuur, dan krijg je, leg je er ook een voedingsbodem misschien voor een andere mentaliteit. Hè? Stad John, want uh, je kunt hier echt iedere dag doodgaan. Op verschillende manieren. Toen ik hier kwam in 1991, uh, toen was Medellin op zijn gewelddadigst, weten we nu. Dat wist ik toen niet. Ik wist toen wel dat het heel gewelddadig was, maar nu weten we dat het het meest gewelddadige jaar in de recente stadsgeschiedenis en in de hele stadsgeschiedenis van Medellin is. Met 6400 moorden per jaar, of in 1991. Nou ja, in Nederland hebben we 170 moorden per jaar. Dus als je in één stad met anderhalf miljoen mensen 6.400 moorden per jaar hebt... dan zit je natuurlijk toch wel in, een, in een, een geweldsepidemie, in een soort waanzin. En daar was ik me wel van bewust. Dat, dat, dat, dat geweld hier uh, onbegrijpelijke vormen had aangenomen. Ik moet even twee begrippen uh, hanteren. Uh, wat is een paisa? Nou, Paisa is, is, is het woord wat eigenlijk aangeduid wordt voor de mensen die uit, dit, uit deze stad en uit deze streek komen. Uit Antioquia, de naam van het departement. En dus Antioqueños, of de mensen die uit deze regio komen, die worden Paisa's genoemd. En, en in Nederland is dat bij wijze van spreken vergelijkbaar met, met Brabanders, uh, zoiets. Dus Paisa is, is heel erg geïdentificeerd met, met deze regio, met een soort accent, wat hier ook uh, gesproken wordt... ...en met een, met een, met een regionale, sterke regionale cultuur binnen, binnen Colombia. Dat is een regionale, een regionale aanduiding. En dan hebben we het begrip sicario. Sicario is eigenlijk huurmoordenaar in, in, in, in Castellano, in, in het Spaans. Maar hier in de stad heeft dat een soort meer specifieke betekenis gekregen... ...van, van minderjarige of althans jeugdige huurmoordenaars... En dat begrip is dus eigenlijk opgekomen in, um, in de jaren 80 en de jaren 90... met, met die opgang van die uh, drugseconomie uh, hier. En um, sicarios, terwijl je dus aan de ene kant Pablo Escobar en de grote drug lords had... had je aan de andere kant zeg maar, het, het laagste niveau van het kartel, om het zo maar even te zeggen... dat waren de huurmoordenaars. Dat waren dus met name de sicarios, die jeugdige huurdmoordenaars... die dus uh, gecontracteerd werden in, in de armste buurten van de stad... en die het vuile werk deden. Maar we gaan naar de plek waar um, Pablo Escobar werd gedood. En daar was jij persoonlijk bij. Ja, we gaan naar de plek waar uh, Pablo Escobar... Uh, dus op een gegeven moment, op een dag, uh, het gerucht ging... van nou, we hebben hem te pakken op de radio's en op de televisies. Maar dat was al heel vaak gebeurd. En ik zat hier in de stad, terwijl ze hem dus uh, aan het uh, opjagen waren. En uh, die dag was dus weer iedereen aan de radio gekluisterd. En nou, wel of niet is het deze keer... Gelukt of niet gelukt? Of is het toch weer iemand anders? Of... En tenslotte bleek toch van... dat Het ging maar door en het ging maar door. Dat bericht op de radio. Dat het blijkbaar toch inderdaad deze keer Escobar was. Dus toen ben ik de universiteit uitgeraced met een student. Langs mijn huis gegaan om wat uh, fototoestellen op te halen. En toen ben ik naar die plek gegaan. Een soort uh, middenklasse buurt. En, um, en, en in die... In die um... In die buurt hebben we toen uh, inderdaad foto's uh, gemaakt en gekeken wat er aan de hand was. En toen zagen we dus hoe Escobar inderdaad van het dak af uh, naar beneden werd gedragen. Casa... Um, ja, maar nu gaan we vragen waar de uh, de het het het is. Exactement waar de huis is. Pardon, ik ga het vragen hier, mevrouw. Tranquilo. Goed. Dan ga ik even vragen hoe we precies... Uh, want de chauffeur weet niet precies waar dit pand is. Uh, dan kun je toch aan zien dat okay. het, het is weliswaar een een icon in de stad, maar dat wil toch ook niet zeggen dat iedereen daar nou zomaar naartoe rijdt. Uh, Pablo Escobar uh, is there for this place. Mm -hmm. Oké, okay. ze hebben het uitgelegd. De chauffeur die, uh, die kent de stad, maar, maar hij kent niet echt uh, de onderkant van... Mm. van de, wat ze hier zeggen, los tripes, de, de, de ingewanden, de, de darmen van de stad. Uh, Kijk, nu wordt het toch makkelijker over gepraat. Dan kun je gewoon op zo'n terras vragen, waar is dat? Vroeger zouden toch mensen nou, ten eerste er niet naar vragen... en ten tweede er geen antwoord op geven. Nu, nu is dat toch allemaal in die zin is het allemaal verder weggedrukt... en langzaam maar zeker begint die stad... Een soort normaliteit te krijgen. Althans afstand te nemen van, van, van dat hele uh, vervelende Escobar-verhaal. Uh, en en nou, wat je ook ziet... Uh, ik weet niet of je dat opgevallen is, maar, maar je, je ziet hier nooit iemand uh, met een, uh, een Escobar-t-shirt lopen. In die periode was het dus, was het dus iedere maand raken, want Escobar is toen op een gegeven moment in de gevangenis terechtgekomen. Hij heeft zich toen, toen uh, overgeleverd in 1991. Toen hebben ze hem in, een, uh, in de gevangenis gehad een tijd, maar daar is hij uit ontsnapt. Het is die laatste 14, 15 maanden van ontsnapping waar dit dit verhaal dus een eind aan brengt, Maar tijdens die ontsnapping... Is die, uh, ja, iedere maand dachten ze dat ze hem te pakken hadden. Dus iedere maand zat iedereen voor de televisie en aan de radio... van ze hebben hem, ze hebben hem. En dan bleek het toch weer iemand anders te zijn. Of was hij weer ontsnapt. En, en iedereen had eigenlijk schoon genoeg van die escobar... En zijn, en zijn aanslagen en zijn bommen en zijn geweld. Maar doordat hij iedere keer weer de politie wist te ontsnappen... Uh, begon het toch... Um... Si, senor. La casa ya no existe como era. Que la casa la reformaron y quisieron un edificio de tres pisos. Vamos al, ja. En zaka. Okay. Uh, en dus hier gaan we eens even kijken. Oké. We gaan even omheen lopen. Die schrapen hier achter. Nou, dit is het dus. Uh, kijk, zoals je ziet is het toch... Een blinde, het is, een het blind, is, blinde muur? Het, het is een blinde muur met wat uh, onduidelijke graffiti erop. En uh, daarnaast een pand, wat, wat eigenlijk ook er een beetje verloederd bij staat voor deze buurt. Aan de andere kant wel een, een appartementengebouw waar je toch je kunt zien dat de, de tuin is verwaarloosd. De tuin hiernaast is niet verwaarloosd. Het is toch een beetje een, een macabere plek gebleven waar de mensen misschien toch uh, eigenlijk mm. niet willen wonen. Het is een heel. Uh, onbeduimelende plek eigenlijk. Het is gewoon een huis waar, waar, waar die man dood is geschoten. Maar, maar kijk, uh, qua, qua beeldvorming, ook in dit land is, toch, is dat toch een soort breuk. Dat, dat Escobar, uh, ook al was hij maar één van de velen, maar dat die man uh, neer wordt gelegd is toch een soort, soort, soort breekvlak tussen, tussen het, het, de tragedie en, en, en de wederopbouw van de stad, van het land. En in die zin is het, is het een belangrijke plek. En is het ook een soort, soort benchmark, of in, in, in, in mijn verhaal. Het is een caesuur en tragedie en wederopbouw is precies de titel van jouw boek over Medellin. Ja, maar ik ga er geen, ik ga er geen foto van, van het huis voor opzetten. Nee. Oké. Okay. We gaan hier nu echt uh, behoorlijk schuin de ja. berg op ja. en dat is bijna al symbolisch. We lopen nu omhoog. Ja. En dan kom je in een armere wijk. Dan kom je weer in een armere wijk. Ja. En uiteindelijk kom je dan in de wijken waar ja. de sicario's wonen. Precies. Het is echt een, uh, een gouden wet van Medellin. Hè? Hoe hoger je komt, hoe armer het wordt. En hoe gewelddadiger ook. Het probleem is bijvoorbeeld op dit moment heel sterk. In vorige week is er een, uh, een, een week lang een, een staking geweest van bussen. Want die bussen die gaan dus vanuit het centrum naar die achterwijk toe. En in die achterwijk moeten ze geld betalen, afpersing, aan één bende. Maar toen kwam er ook een andere bende. Inmiddels moeten ze aan twee of drie bendes geld betalen. Dus die waren ze op een gegeven moment zo moe. En toen is, is er ook een, een chauffeur vermoord omdat ze die bedrijf niet wilden betalen. En dat is onlangs geweest? Dat was vorige week, dat gebeurt ja, ja. hier nog regelmatig. Dus, dus in die zin uh, doel... speelt dat nog steeds? Jawel, dat speelt nog steeds. Ja. En, en, en dat, heb, dat is dus het probleem van... Eh... Economische activiteiten van dat soort banden, die, die veranderen ook vaak. Die zijn ook heel erg variabel. Het afpersen van bussen is een van de grootste inkomstenbronnen. Hè? En dan krijg je dus dat bijvoorbeeld als je in zo'n wijk woont... heb je dus een dubbel probleem. Je woont in die wijk en je kan niet eens... Naar beneden, want de ja. bus die zijn, die willen dan niet meer uh, daar naartoe. Als je bijvoorbeeld een taxi neemt en je zegt van ik wil naar uh, naar uh, Santo Domingo. Of ik wil naar uh, Populare 1. De meesten die gaan dan niet naartoe. Nee. Die nemen je niet mee. Want dat is het risico te gewoon. Is dit is de muziek van Medellin. Ja, dit is wat ze, wat ze salsa brava noemen. Dus je hebt salsa, uh, Caribisch ritme, wat ook hier heel erg in de stad uh, klinkt. Maar uh, dan heb je zeg maar twee, twee uh, divisies. Je hebt de romantische salsa, de salsa romantica. En je hebt de, sal, de, de salsa brava of de salsa urbana. Dus de salsa urbana is meer uh, sneller, uh, agressiever dansen. Uh, dus dit is wel echt een stedelijke salsa. Nou, hier zijn we dus dan, dan in uh, Castilla, een van die uh, volksbuurten in het noorden van de stad. Dan kun je zien hier dat we op dit terras staan hier van uh, deze kerk. Dus de, de, de centrale kerk van, uh, van deze buurt, San Judas de Tadeo. En dan kun je een prachtig panorama over die stad. Helemaal naar het zuiden zie je het Poblado. Met die, uh, nou, de rijkere delen van de stad, waar we straks waren, waar de bunker van Escobar staat. We zien het historisch deel van de stad. We zien het langzaam overgaan hier in het, in het noorden. Dan zie je ook die, die baksteen zelfgebouwde buurten. Mm -hmm. En dat, dat kruipt tegen de heuvels op. En we zien hier tegenover ons het oostelijk deel van de stad. Wij zitten in het westelijk deel van de stad nu. En nou um, ja, we staan nu hier in deze levendige buurt. En bovendien op deze centrale, centrale straat. Die heet de, de, zes, de 68, La Cesentayoccio. En dat is dus een straat die door de gemeente opnieuw is ingericht. Brede stoepen, straatverlichting, palmbomen. Nou, dat gaat ongeveer een kilometer door hier langs deze heuvel. En dat heeft zich nu de afgelopen drie jaar veranderd in wat dus de bewoners zelf El Boulevard de Castilla noemen. Ah. Uh -huh. Alle mensen hebben winkels geopend en er zitten bars op en uh, biljartzalen. En, uh, nou, dat, is dus... en dat, is, dat is een bewuste ingreep in die stad. Een herinrichting van die stad, van zo'n volkswijk. Om daar gewoon een aangename plaats van te maken om, uh, om te wandelen en om, uh, om te wonen. En het belangrijkste is denk ik wat je ziet, is dat hier dit is, dit is mooi gedaan, dit is, dit is in samenspraak met de buurt gedaan, dit is een serieuze, grootschalige interventie. Dit is niet zoals het vroeger gedaan wordt, van als we iets gaan doen in die volksbuurt, dan, dan, dan leveren we gewoon een paar zakken cement af, zodat we de stemmen van de bewoners krijgen en dan zoeken ze het verder zelf maar uit. En, en, en zo zijn deze buurten hier, die zijn niet helemaal zonder hulp gegroeid. Mm -hmm. Maar dat was altijd zeg maar, op een cliëntelistische manier. Nu ja, zie ja. je dat de stad zegt van hé, hey, we gaan hier serieus mee aan de slag, we gaan jullie helpen om deze buurt te verbeteren. En een van die interventies is deze straat. Ah, Oké. Okay. Kijk, die mensen die hier wonen, die kun je dan precies zeggen van nou dat is Aranjuez, euh, dat is Marique, dat is Marique Orientaal, want dat zijn hier honderden buurten. En, en hoe je, Als je beter kijkt, dan zie je in ieder van die buurten een kerk staan. Dat is eigenlijk historisch het enige markante punt in, in, in een soort uh, krotten, krotten tegen, die, tegen die muur van een berg aan. Maar nu zie je ook dat er een soort nieuwe eikens uh, in die buurt zijn. Bijvoorbeeld daarboven zie je een wit gebouw, dat is een nieuwe school. Een ah ja. grote openbare school, mm -hmm. bijna helemaal aan de het hoogste deel van die buurten. Verder naar links, daar zie je een groen gebouw, dat is ook een nieuwe openbare school. Dan weer verder naar links zie je een aantal moderne, functionalistisch-achtige glasgebouwen. Dat, is, dat zijn de stations van de kabelbaan die de berg op gaat. Die weer die in verband de mensen vervoert naar de metro. En daarnaast zie je die drie zwarte soort rotsblokken. Wat dus de drie gebouwen van één van die tien nieuwe openbare bibliotheken zijn. En zoals je ziet, zijn al die interventies zijn op het hoogste deel van die buurten gedaan. Waar vroeger nooit grote openbare ingrepen door de stad ja, gedaan werden. Ja. En dat is die bibliotheek uh, España. Dat is de bibliotheek de España, die dus uh, de eerste uh, grote nieuwe bibliotheek van die serie van tien was. En midden in zo'n volkswijk. Midden in zo'n volksbuurt, uh, waar je dus ook bij kunt met het openbaar vervoer, op een makkelijke manier, en uh, waar uh, dus serieuze architectuur voor gebruikt is. Dus dit soort architecten tot, tot de jaren negentig was er nooit één architect van naam. die überhaupt in het hele noordelijke deel van de stad iets gebouwd heeft. En hier is dus de meest. Dit is ook met een, uh, met een uh, prijsvraag gedaan. Dat is gewonnen door een van de grootste huidige architecten in Colombia. Uh, die dat dus uh, daar neer heeft gezet. Een man uit uh, Barranquilla, Juan Carlos Massanti. En die dat, dat gebouw heeft dus ook diverse internationale architectuur en urbanisme prijzen gewonnen. Zo van in zo'n buurt? Ja, wij hè? brengen de cultuur, wij brengen de boeken, wij brengen dat allemaal naar die wijk toe. Ja, en het moet niet, het moet met dezelfde kwaliteitscriteria gebeuren en met dezelfde aandacht voor architectuur en planning en urbanisme en samenspraak. Als dat we dat zouden doen in de rijke en middenklasse buurten van deze stad. De gemeente heeft vijf delen in de stad geïdentificeerd waar ze dus heel intensief mee bezig zijn. Dat zijn allemaal de delen met de hoogste armoede en, en andere soorten problemen. En daar hebben ze dus een interventieplan wat ze met de buurt maken. Gaat dan gaat er een buurt waar 200.000 mensen in wonen. En dan komen ze dus met, met, met een pakket van, van, van dingen. En in dit gedeelte, dus in Castilla, in de buurt die hierboven ligt, het stadsdeel wat hierboven ligt, wat uh, Pedregal heet... Er zijn dus nou, een aantal grote scholen of schoolvernieuwingen, sportvelden die dus uh, helemaal uh, omgeturnd zijn. Uh, dit soort uh, straten die uh, opnieuw worden ingericht. Kort dus aansluiting op de metro met een, uh, met een kabelbaan. Uh, en nou ja, dan zijn er dus ook allerlei Speciaal op die buurt gerichte dingen als beurzen, om naar de universiteit te gaan. Het is een heel pakket van dingen. Sommige ja. dingen die je makkelijk kunt zien, en sommige dingen die, die wat meer verscholen zitten. Hey, hier zie je zo'n sportveldje. Ja, nou hier gaan we er even uit. Dat wil ik je toch even laten zien. Want hier kun je dan zien hoe dus de traditionele sportveldjes van de buurt het afgelopen jaar uh, onder handen zijn genomen en, en dus volstrekt gerenoveerd zijn en, en, en, en nou, dat ziet er echt geweldig uit. Het is echt heel erg belangrijk voor zo'n buurt, sport, voetbal, basketbal en, en je zult zien dat het indrukwekkend is. Zijn er aan het voetballen nu? Ja. Nou, je ziet dat ze hier aan het voetballen zijn. En dit was dus uh, acht maanden geleden nog een zandveld. Uh, en nu is het kunstgras. Uh, en je ziet dat ze met de Ajax-shirtjes uh, rondlopen. Ja, dit soort dingen bestonden niet uh, in begin de jaren 90. Wat je begin de jaren 90 had, precies in deze buurt en met deze veldjes was dat Pablo Escobar hier in zijn eigen persoon hier naartoe komt. Begin jaren 80, toen die campagne deed voor het parlement. En die ging hier dan verlichting aan zo'n zandsportveldje aanbieden. En dat was natuurlijk geweldig, want in die tijd was er helemaal geen verlichting. Alleen ja, die lampen, die deden het dan daar een dag niet meer. Want dan zei de gemeente van, ja, maar dat is helemaal niet voorzien. En wie gaat die elektriciteitsrekening betalen. Dus dan twee maanden later waren alle lampen alweer gestolen. Van Escobar zelf, zeg maar. En dat was het model, hè? de politicus die wat lampen geeft. Of de, de drugsboss die, die een cement geeft. Of, of geld. Mm. Nu zie je dat... Ja, dat is natuurlijk geen manier om een, stad, uh, uh, om een stad te runnen. Nu zie je dat hier op een hele serieuze manier met wat omgegaan. En dat, dat de resultaten indrukwekkend zijn. Ik, ik vind dat uh, heel emotioneel, eigenlijk, ja. Ja, do, do, jij wordt hier echt uh, emotioneel door. Ja, ik vind het... Ik vind het uh, ik bedoel, hier zie, hier zie je van, nou oké, okay, ja, dit, dit, dit is de manier waarop je het doet. Iets anders kan ik ook niet verzinnen. Dan zeg ik ook van, nou, dit is, zo, zo hoort het. En uh, ik neem aan dat zo'n buurt, dat iedereen daar blij mee is. Want misschien zijn er toch nog mensen die er niet blij mee zijn. Ja. Maar dit is eigenlijk het hart van jouw boek. In, zee, ja. in zekere zin. Kijk, La Cancha, het voetbalveld, het voetbalveldje. La Cancha, het sportveldje. Het was in die periode, begin jaren 90, het voorbeeld van de meest onveilige plekken in de stad. Waar geregeld werd daar een groep jongeren overhoop geschoten die van de een of de andere bende waren. Dus normale kinderen tussen aanhalingstelens kwamen er ook niet meer. En nu is het sportveld inderdaad wat het moet zijn. Recreatie, sport, veilig, uh, nou ja, mooi, kwaliteit. Dus, uh, is van moest... tragedie tot wederopbouw. Van tragedie tot wederopbouw. Uh, vanuit La Cancha. Ja, misschien moet ik dat maar op de voorkant van het boek zetten. Ja. Je moet het een beetje vergelijken, denk ik, wat nu met Mexico gebeurt op dit moment. Hè? Eh, dat is precies het, het, het, het, het panorama wat in Colombia gebeurde, eh, gebeurde in de jaren 80... Begin jaren 90. De drugsbendes waren in die tijd zo machtig. En de, sta de staat, de regering, was zo machteloos... dat ze in feite de oorlog gewonnen hadden. Ja. Ja. Ik uh, wil even verder lopen. Naar een wat rustig plekje waar we... Dan moeten we van die, van die een beetje aflopen, waarschijnlijk. Ja? Want het is hier werkelijk een gigantisch lawaai. Ja, dat komt door die bussen. Dan ja. moeten we naar een straat waar geen bussen door Laten Laat een stukje die kant op lopen. Ja. Dus dat we even naar een rustig plekje lopen, omdat ik toch iets meer nog wil weten over die epidemie van geweld. Ja. Um, waar komt dat vandaan? Hoe is dat ontstaan? Ik bedoel, um, je hebt het in je boek op een gegeven moment ook over over een van die uh, bendeleiders die een stukje vaderlandse geschiedenis geeft. De vencados, de burgeroorlog uh, in de jaren 50. Dan moet je een beetje teruggaan in de geschiedenis. Colombia heeft een hele gewelddadige geschiedenis gehad. Een heel bijzondere geschiedenis. Als je bijvoorbeeld het boek 100 jaar eenzaamheid van uh, Garcia Marcus leest... Dan, uh, dan krijg je daar het verhaal van een zekere... Uh, kolonel die, die 80 oorlogen heeft gevoerd en, en 100 revoluties heeft meegemaakt. En dan denkt iedereen van, hé, hey, dat is wel, uh, wel overdreven zeker. En dan blijkt dat niet eens overdreven te zijn. Uh -huh. De laatste burgeroorlog van die hele rij van burgeroorlogen was meteen de meest bloedige van allemaal. Dat was in de jaren 50. Die, die werd gewoon, de burgeroorlog werd la violencia genoemd was zo gewelddadig, dat is gewoon de term het geweld, werd, het, werd die burgeroorlog genoemd. Dat was op dat moment de meest bloedige oorlog op het Amerikaanse continent. Dat wat gebeurde er op dat moment op het platteland? Een oorlog tussen liberalen en, en conservatieven. Twee politieke partijen die aanvankelijk zich gedroegen als politieke partijen... en daarna zich gedroegen als twee bendes. En die gebruikten, de politieke leiders gebruikten de mensen op het platteland... Uh, als recruten om hun eigen verschillen geschillen te, uh, te beslechten. En die boeren op het platteland, die maakten elkaar voor niets af. Die maakten, dat was een heel bloedige oorlog tussen de, tussen de conservatieven en de liberalen. En als je dus bijvoorbeeld... Dit was ook het land was verdeeld. Dan heb je een dorpje en dan is iedereen conservatief. En het andere dorpje daarnaast was iedereen liberaal. Dus dan krijg je dus een confrontatie. Dan krijg je de, de burgeroorlog. Dus dan komen de conservatieven naar het liberale dorpje. En dan moorden ze iedereen uit. Dus de overlevenden die hebben geen andere optie dan. Te vluchten. Naar de of, stad? Naar de stad of naar de bergen, en ze worden guerrilla's. De geschiedenis van de vark begint met gevluchte liberalen. Dus die epidemie van geweld um, uh, die is eigenlijk begonnen in die tijd van la violencia. Ja, dat is de directe wortels liggen daar. De ouders zeg maar, van de sicario's waren voor een groot deel mensen gevlucht van het platteland... door die tweestrijd, die broederstijd tussen die twee partijen... En in feite deed Paul Escobar een beetje hetzelfde als die politieke leiders in de, tijdens de violentia deden. Hij recruteerde zijn mannen, zijn fysicadio's, jonge, jonge jongens uiteraard, 16, 17 jaar of jonger nog zelfs, om zijn bende te vormen in zijn oorlog tegen de staat. Wat waren zijn wapens? Geweld, de grote macht van de drugshandel. Ja. En daardoor, daar is de staat, de Colombiaanse staat, bijna onder doorgegaan in de jaren... Eind jaren 80, begin jaren 90, 90. Een beetje vergelijkbaar met de situatie nu in Mexico. Hè? staat dus gewoon niet in staat om uh, dat uh, extreme drugsgeweld te, te, te stuiten. Wauw, hier hebben we een prachtig. Het panorama van de hele stad. De hoogbouw daar beneden in de kom. Ja, ja. zijn we gaan echt weer naar beneden aan het gaan. Om straks weer aan de andere kant naar boven te gaan. En ja, je ziet het alweer. Je kunt de hele stad zien. Het is ongelooflijk. Het is... Uh... De stad van de eeuwige lente en van de eeuwige doden. Ja, nou ja, hier, hier uh, <laughs> hebben ze op een gegeven moment... Hadden ze, kijk, je hebt hier een soort, hoe noem je dat, een soort... Uh, een vriendelijk woord voor Medellin. Uh, dan noemen ze het medaille. Medaille is, is uh, een soort... Uh, om op een leuke manier over Medellin te praten. Boya medaille, biboe medaille. Uh, um, en op een gegeven moment heette het dus geen medaille meer. Maar hij heette het metrailleur. <laughs> metrailleur. Dus je krijgt een beetje dat van medaille naar metrailleur. En, en weer dan, terug. En weer terug. En dan weer terug. Um, maar, nee, heel kort gezegd... Hè, uh, uh, er waren hier ooit 6.400 moorden in, in één jaar. En, en nu zijn er uh, 1.800 moorden in één jaar. Dus dat is precies uh, een kwart. Dus kijk, als je, als je de stad met zichzelf vergelijkt... En je, en je kijkt naar hoe die de afgelopen 20, 30 jaar bezig is geweest... dan, dan kun je niet anders dan concluderen. Wat mij betreft dat het natuurlijk een andere stad is... en dat er op een andere manier mee wordt omgegaan op een veel betere manier. En dat ook voor de mensen dit een, dit een, een veel rechtvaardigere stad is... Kijk, we gaan dus nu langzaam, maar zeker klimmen we hier langs deze kant van de, van de stad omhoog, richting uh, Biblioteca de España. Dat is een, een soort, beetje uh, meer doorgaande weg door deze buurt heen. Dan, ook, dan gaat een politie ach, alleen op een motor met een mooi uh, groen reflecterend jasje aan. Maar dat is op zich wel, wel interessant, want het was ook onmogelijk voor de politie om alleen hier naar boven te gaan, alleen op een motorfiets. Was het dat gebeurde vroeger niet. Nee, dat was te gevaarlijk. Uh, doodgeschoten worden. Dus dat was een sport van Escobar. Dat was een sport van Escobar en dat was ook van die, van die gangs en zo. En uh, dat, dat gebeurt nog wel hoor, dat de politie uh, zeg maar onder vuur komt, maar toch veel en veel minder. En de politie is nu ook veel beter uh, gespreid over de stad. Dus met uh, stations binnen dit soort buurten. Uh, terwijl vroeger hadden ze bij wijze spreken beneden aan de rivier het politiestation zit. En dan hierboven nog een of andere keet maar daar, waarvan dan eigenlijk nauwelijks te opereren viel. Dus we hebben nu veel meer middelen, motors, ja. auto's. En... Maar één enkele politieagent gemotoriseerd door zo'n wijk, dat, doordat, daaraan zie je de verbetering. Daaraan zou je Het ja, is ook een illustratie van dat zo'n stad toch veiliger geworden is, ook voor de politie. <lacht> Gaat het verregenen? Ja, het hangt een deken boven, boven het dal deken boven het dal. Dan kun je ook weer zien dat het dan in één klap echt gaat regenen. Hè? Dat je toch in de bergen zit. Dan krijg je zo'n stortregen van anderhalf uur. En dan, op, dan, wordt het weer, dan wordt het weer mooi weer. Zeggen mensen ook, hè, van het, het wintert. En als de zon schijnt, dan zeggen ze het zomert. En in dezelfde dag kun je dus zomer en winter hebben. Ja, maar dan is het nog steeds boven de 20 graden. Dan is het nog steeds boven de 20 graden. Maar het kan hier wel dermate regenen dat er dus ook... Uh, Huizen en alles, ja. die heuvels naar beneden glijden. Dat is een, een groot probleem hier, die uh, stortregens. Dus, uh, je Houd je hart vast voor uh, sommige delen van die arme buurten. Maar als je s'nachts zo'n enorme uh, onweer hoort. dat je toch weer denkt dat er een paar huizen naar beneden komen. er vallen ook altijd weer slachtoffers bij. Dus er is de stad ook wel weer bezig om te proberen mensen uit die. Uh, die zijn daar informeel gaan zitten. en die hebben daar twintig jaar lang van alles gebouwd. en politici hebben ze bij wijze van spreken. ...in ruil voor het stemmen ook nog uh, grondtitels gegeven. Maar die moeten toch verkassen, uh, moet want voor in het weet zijn ze dood. Voor het programma van vandaag... Hoy... Kijk, hier zien we dus de kabelbaan, zie je wel? Je de kabelbaan net voor langslopen. Daar staat oh, ja, de bibliotheek. Ja, ja. Hier staat het, uh, het eindstation. En, oh, dat is echt, echt een, een echte kabelbaan. Alsof je in uh, Zwitserland in een skidor bent. Ja, dat is waar. ja. <laughs> nou, er zijn ook al mensen die met skis ingaan. Ja. Het, uh, nou, je kunt je voorstellen wat er... Geweldig. Wat, wat, ja, ja, wat is een soort uh, feest ook. Ja. En hier zijn we dus echt bij... Hier zijn we bij, bij de Spanje? Ja, hier zijn we dus bij het, uh, bij, bij het metrostation. Bij het kabelbaanstation. En uh, nou, je ziet, het een concentratie van mensen ook die hier arriveren. Het is ook een soort... Dat is dus ongelooflijk, maar dit, dit is echt het, het, het meest gewelddadige wat je aan buurt kon hebben ongeveer. Dit is Santo Domingo Savio. Uh, helemaal vol met gangs ook uh, tien jaar geleden. En, en nog steeds een problematische buurt. Maar je ziet wat dit... De, de, deze infrastructuur hier aan mensen heen brengt... en hoe dit toch ook bezocht wordt... Hè, dat vinden mensen ook een leuk uitstapje... om in zo'n kabelbaan te gaan. Ja, ja. Uh, dit was dus een van de buurten... waar inderdaad in... in, in de, hè, echt het laagste niveau... van die criminele keten... Uh, dat opereerde hier vandaan. Dus inderdaad de huurmoordenaartjes... Uh, het klussen klussenopknapwerk... Uh, dat kwam allemaal... dat wordt hier ge, vandaag gecontracteerd. En uh, uh, die... die, die die tussenpersonen die dat, zeg maar, dan, laten zeggen, voor een huurden... die zaten weer meer in die iets meer geconsolideerde buurten ja. zoals Castilla. Goed, de Bibliotheek de Spanje. We stappen even uit. Ja. Ja. god, dit is, is bijna surrealistisch. Ik bedoel, tien meter boven ons hoofd kabelbaantjes. Tegen de achtergrond van die bergen in een oude, ja, je zou het een soort favela kunnen noemen. Ja, het is, het is heel indrukwekkend, het is een soort, uh, je, verwacht, je verwacht het niet, want het, zelf, zelf denken wij natuurlijk altijd dat, dat kabelbanen bij, bij, sneeuw, bij sneeuw horen, dat is ook mijn eerste gedachte, maar uh, ja, op een gegeven moment zijn ze hier dus tien jaar geleden mee aan de gang gegaan. Deze kabelbaan is in 2004, dus nu acht jaar geleden, Zeven jaar geleden is die geïnaugureerd. Dat is de eerste in de stad. En uh, ja, het is natuurlijk uh, een hele vernieuwing. Niet alleen als manier van vervoer. Het is natuurlijk een geweldige manier van, van, van de buurt ja, binnen gaan in, in de kabelbaan. Het is natuurlijk ook heel stil. Het ja. is heel schoon. Dus het is eigenlijk een geweldig... Uh, die bussen die die buurt op moeten, dat is natuurlijk verschrikkelijk. Ook qua geluid. Ja. Dus dit, dit is enorm goed. Uh, als uh, vervoersmethode. is ook relatief goedkoop. Uh, ook in onderhoud. Maar kijk wat ze gedaan hebben en waar we nu lopen zoals je ziet. Wat ze gedaan hebben is die, die de kabelbaan die loopt weliswaar boven de buurt. Maar er zijn nog meer trekkers die ook gewoon door de straat heen, dus onder de kabelbaan en vanaf de kabelbaan, pardon, ze, um, zijn ze weer die buurt binnengetrokken en begonnen met stoepen het verbeteren. Ja, van stoepen, uh, bijvoorbeeld deze straat is binnenkort afgesloten voor verkeer, het aanplant van bomen. Uh, en dan zie je dat hier bijvoorbeeld een bank is komen te zitten. Nou, die zat hij natuurlijk nooit. Uh, hier zit dus een centrum. Dat heet Centro de Desarrollo Empresarial Zonal. En dat is dus een soort uh, centrum waar dus uh, een soort sociaal dienst... maar dan ja. waar, waar, waar assistentie gegeven wordt aan jongeren... om ze te helpen zich op de arbeidsmarkt te oriënteren. Dus, dus het, is een, het is niet alleen dat ze hier naar de kamerbanen toe getrokken hebben... en van nou, nou kunnen jullie een beetje sneller... Op je, ...op je werk komen. Uh, maar er zit de hele bedoeling is duidelijk ja. om, om die buurt te verbeteren. Ja, dit is, een, dit is ook een klein boulevardje zou je kunnen zeggen. Dan komen we hier. Kijk, hier heb je een paar kleine jongetjes die willen dan graag als gids werken hier. Ja. Ik ga dan alles uitleggen wat hier gebeurt. Buenas. Ja, dat mag. Estamos conociendo. Si sí, señor, estamos conociendo. Het zijn dus een paar, een paar jongetjes van ongeveer... Quántos años tienen ustedes? Ocht, nueve... 8 9, 8 jaar. Ja, negen, acht jaar. En die, die, willen graag, die willen graag de geschiedenis van deze buurt... en van deze, van de, van deze ingrepen vertellen. Ja, nou, dat is heel goed. Ja, nou, laat vertel maar eens eventjes. Si, sí. sí, cuéntanos un poquito, pero un poquito corto, no tan largo. El parque la biblioteca España costó. O sea, Usted con Ja. 6 miljoen dollar que en total 17 miljoen se llama Giancarlo Mazanti. Wat ze dus vertellen is dat dit gebouw 18 uh, 18 miljoen dollar heeft gekocht dat de architect is Carlos Masanti en dat hij uit Barranquilla komt dus ze zijn heel goed uh, geschoold in, in wat hier aan de gang is de eerste keer muziek hoe we nu zijn, en ik dat als ah. het gaat dat de guerra de in 1992 tot 2002 de cambio van Santo Domingo hij vertelt dat hiernaast ook nog een muur geschilderd is... voor de slachtoffers van het geweld hier. Hmm. En, en, dat, en dat we dat zo meteen kunnen zien. En dat, er tussen, dat de verandering hier in Santa Domingo Savio... heeft plaatsgevonden tussen 2002 en nu. Ja. Parque bibliotheca España. Ah oh ja, hier zie je ook echt de kinderen van de wijk. Nou, hier zie je de kinderen. Hier zie je dat het echt in gebruik is... Nu zie je de boeken, samen boeken, kinderen die daar toch zitten. En dan heb ik altijd zoiets van, ja als die kinderen nu in de bibliotheek zitten, dan waar zaten ze vroeger? Hè? Ja. En, en wat, je, wat, wat eigenlijk de hele gedachte is, is dat nu zie je hier jongetjes van vier, vijf jaar achter de computer zitten. Of boeken te lezen, of wat dan ook te doen in, in, in deze prachtige gebouwen. En... en... En je denkt dat dat toch meehelpt aan, aan de kans te verminderen dat dat soort jongetjes uh, in, een, in een gang of zo terechtkomen. Dus het hele idee erachter is dat kinderen in dit soort buurten ook toegang hebben tot mogelijkheden mm -hmm. en betere kansen hebben in hun leven. En, en, en daardoor dat de kans dat ze dus op het verkeerde pad terechtkomen, dat, het, dat, dat die kleiner is. Hollandok, Hollandok, Hollandok. Het gaat dus beter. Het gaat beter in Medellin. Nog maar 1800 moorden per jaar. Dus dat gaat de goede kant op. En zo'n bibliotheek, ja, het is natuurlijk uiteraard een prachtig begin. Tragedie en wederopbouw, hoorde u. Het werd gemaakt door John Albert Jansen. Techniek Alfred Koster. Eindredactie Anton de Goede. En dit najaar verschijnt van... Schrijver Gerard Martin het boek Medellin, Tragedie en Wederopbouw. En Nico Verbeek, die schreef een biografie over Pablo Escobar. En in 2008 schreef hij zijn uh, roman Medellin, de Vrekers. Het is tijd, dames en heren, voor aflevering 2 van Facebook Radio. En we gaan vandaag gaan wij over het begin, je eerste schreden op Facebook. Hoe ben je begonnen? En waarom? Dat hoort u in Face Radio, aflevering 2. Ik ging er huiverig op. Ik vond die mensen altijd een beetje raar die, uh, die zijn online identiteit hadden. En met, aan met mensen die ze niet kenden, allerlei intimiteiten uitwisselden. Dus ik deed dat niet. Of ik vond het iets van een andere generatie. Of ik dacht, ja, daar ben ik te oud voor. Nou, als 33-jarige. Volgens mij ben ik er twee jaar geleden mee begonnen. Ja. Maar toen ik eenmaal op Facebook zat. en dus uh, vrienden kreeg. toen was ik heel snel hoekt. Ja, ja, ik ging dus ook heel erg nadenken over die vorm. Ik wilde dus niet van die onzinnige Facebook-uitingen. van ik ben. In, nou, dan was dat ook niet zo in mijn, in mijn Facebook-vriendenkring. Maar daar was ik bang voor. Dat iedereen de hele tijd maar ging zeggen dat hij naar de wc was geweest en zo. Maar dat was het eigenlijk helemaal niet. Want Facebook nodigt uit tot ook het illustreren van je binnenwereld. Of, hè, met linkjes en foto's en zo. Dus daar ging ik over nadenken. Nou, ik ben uh, twee jaar op Facebook nu... In eerste instantie ben ik puur begonnen uit een soort van nieuwsgierigheid. Ik heb um, nooit ge ik heb nooit ge gezeten, ja, anderhalve dag. Maar dat vond ik dus gewoon helemaal niks. En daar heb ik meteen binnen anderhalve dag mijn account verwijderd. Dat was vier jaar geleden. En twee jaar geleden in de zomer dacht ik van, god, er is zo'n gebus, rounds. En uh, ik hoor zoveel over Facebook, laat ik ook eens gaan kijken. En toen heb ik een uh, account aangemaakt. En in eerste instantie heb ik daar de eerste maanden niet zoveel uh, mee gedaan. Ik keek wel eens een beetje wat er dan gebeurde, maar er gebeurde niet zoveel. Ik had op dat moment natuurlijk ook nog helemaal niet zoveel vrienden. En ik voelde het ook eigenlijk een beetje zielig dat ik daar al zat met mijn drie vrienden op Facebook. Dus toen heb ik <laughs> ergens in september heb ik een doelstelling gemaakt van voor kerstmis wil ik 50 vrienden hebben. En uh, ineens schoot die teller omhoog. Ik had met met kerstmis dat ik geen 50. ik had er 100. Nu heb ik dus een lijst van, ik weet eigenlijk niet zoveel, iets van 200 vrienden op Facebook. Waarvan ik uh, toch wel zeker weet dat 25% echt gewoon mensen zijn die ik gewoon nooit zie. En, uh, en waarvan ik ook niet zo benieuwd ben wat ze eigenlijk doen. Dan heb je toch maar op accept gedrukt. En uh, die, die, uh, die 25%, ja, daar wil je eigenlijk wel weer vanaf. Maar die vrienden, dat is ook zoiets wat niet kan. Ook in je echte vriendengroep merk je dat ook. Als je dan vertelt van ja, ja die en die heeft me een uitnodiging gestuurd... om vrienden te worden, maar ja, ik uh, weet het niet. En dat mensen je echt aankijken van ja, maar dat kan je niet maken. Dus het is wel zoiets als een soort vriendschapsetiketten. De etiketten zijn over het algemeen bedoeld... om niet meer te hoeven nadenken over beleefdheid en onbeleefdheid... omdat je gewoon weet wat je moet doen. He, uh, je mag niet beginnen met eten voordat de rest uh, zijn bordje ook heeft. Maar als iemand dat toch doet, dan moet jij niet wachten. Dan moet je ook beginnen, want anders zet je diegene te kijken. Er zijn allemaal regels over de beleefdheid. Waarom? Om er niet meer mee bezig te hoeven zijn. He, dus die regels die zorgen ervoor dat je er niet meer mee bezig bent. Op Facebook zijn er nog geen regels over beleefdheid. En ben je er dus heel veel mee bezig van natuurlijk die mensen die überhaupt niet geïnteresseerd zijn in beleefdheid... die stampen er ook tussendoor. Maar ja, die, de, al die mensen die wel geïnteresseerd zijn in... wat is beleefd en wat niet... die hebben het op Facebook veel moeilijker dan in het gemiddelde restaurant. Nou, mijn eerste zorg was, hoe kom ik dan aan genoeg vrienden? Want dan ziet iedereen wel dat je, dat je dus op Facebook zit. En als je dan vervolgens vier vrienden hebt, dan ben je gewoon direct een loser vanuit het niets. Als je er niet op zit, dan heb je daar geen last van. Maar zodra je erop zit, ben je ook, uh, maak je ook uh, wereldwijd bekend... hoeveel connecties je hebt of vrienden. Dus dat was mijn eerste zorg. Maar dat viel eigenlijk wel mee. Want uh, via Gmail kun je allerlei vrienden importeren... en vragen of ze vrienden met je willen worden. En eigenlijk heb je, had ik binnen een korte tijd wel genoeg vrienden... om uh, dat ik niet volledig verlul stond op Facebook. Dus honderd mensen misschien. En uh, dat is dan een prima start. En dan vervolgens... Uh, Ga je dat dan uh, uitbreiden? Uh, uh, en ga je ook een beetje zelf zoeken naar mensen? En uh, dat ging eigenlijk wel, uh, wel goed. Um... Dat is namelijk wat er gebeurt. Op het moment dat ik op Facebook ging, uh, uh, raakte ik echt met je verstrikt. Of, of uh, in andermans levens. En ik, ik, ik was alleen maar bezig om te kijken: oh, waar is die op vakantie? Oh, wat voor een leuke nieuwe klus heeft die? God, wat voor een leuke vrienden heeft die? En, dan, dan, en daar werd ik heel ontevreden over mijn eigen leven van. Dan dacht ik, waarom hebben ze mij niet gebeld voor die klus? En waarom heb ik eigenlijk uh, geen uh, beste vrienden in Mexico... waar ik een weekendje langs kan gaan? En uh, uh, waarom ga ik eigenlijk niet naar festivals elk weekend? Wat doe ik hier eigenlijk thuis? Nou, dat. Je treft me eigenlijk wel op een slecht moment. Want ik uh, merkte dus toen ik uh, op vakantie was... dat dat ik het zo niet miste. En dat ik thuis kwam en dan zie je al die posts van mensen... die je eigenlijk niet kent, want het is een glijdende schaal. In het begin dacht ik, hoe kun je al die intimiteiten uitwisselen... met mensen die je niet kent, maar dan krijg je er handigheid in. En dan... Ik, ik begon het steeds meer te beschouwen als... Uh, eigenlijk een soort feestje. Of, ja... Waar, een heleboel mensen, waar je een heleboel mensen niet kent, maar waar je een soort toespraak houdt... of op een zeepkist staat. Uh, en omdat ik heel veel van mijn Facebook-vrienden ook in het echt niet ken... Um, worden mijn uitingen ook minder persoonlijk. Wat voor mij zo prettig is aan Facebook, is dat ik... Uh... Um, eigenlijk een hele tijd uit, het, uh, uit, uit, uit de wereld weg ben geweest. En dat heeft te maken met het feit dat ik twintig um, jaar geleden een chronische ziekte kreeg, uh, die zo uh, um, veel beperkingen voor mij met zich meebrengt, dat ik um, eigenlijk uit het arbeidsproces ben uh, gegaan, geraakt ook. En um, als gevolg van die ziekte is natuurlijk ook mijn, mijn privé situatie zo veranderd dat ik op een gegeven moment uh, mijn huis heb moeten verkopen. En ook omdat ik geen woning meer kon krijgen in Amsterdam, die enigszins uh, redelijk was, ben ik een hele tijd uit Amsterdam weg geweest. En sinds een aantal jaar woon ik weer wel in Amsterdam. Maar je merkt gewoon dat ik, ik merkte dat ik toch in een soort van isolement terecht uh, kwam. En het leuke aan Facebook voor mij is. Juist omdat ik zo gericht mijn, uh, mijn, mijn vrienden heb, uh, word ik geattendeerd op het werk van mensen die ik interessant vind. Ik zie weer allerlei foto's die ik interessant vind. Ik krijg uitnodigingen voor uh, exposities, voor dingen die in mijn interessegebied liggen. En ik merk en dat dat voor mij dus een enorme prikkel is. Om ineens te denken van, oh ja, die wereld die bestaat nog en ik wil er weer uit en ik wil er weer op af. Dus eigenlijk is het bijna zou je kunnen zeggen, het, het, het werkt ook een beetje therapeutisch. Heel lang heb ik geloofd in de maakbaarheid van het bestaan. En, um, dus ik, ik dacht dat als je iets maar heel erg graag wilde... en als je daar ook maar heel hard voor werkte en ook heel erg je best voor deed... Dat je dat, dat je dat kon bereiken. En eigenlijk ben ik er dus op een gegeven moment achtergekomen... dat de maakbaarheid van bestaan voor een heel groot deel er ook wel is maar dat die op een hele rare manier door kruis kan worden... door bijvoorbeeld het krijgen van, van, van, een, van, van een ziekte... die zoveel beperkingen met zich meebrengt... dat je kunt uh, proberen te maken wat je wil... maar dat, dat, dat, daar, daar zul je dus mee moeten leven... en dan zul je dus iedere keer opnieuw je doelen bij moeten stellen. En wat dat betreft is dus Facebook de maakbaarheid van het bestaan voor een beeld van mij. Lekker klikken. Nog eens klikken. Nog eens klikken. Face Radio. Het werd gemaakt door Bert Kommerij, techniek Arno Peters. En alle gesprekken die van Face Radio zijn... zowel van vorige week als deze week... die kunt u beluisteren op de Facebookpagina van Face Radio. En die Facebookpagina van Face Radio kunt u bereiken... via onze site www.hollanddoc.nl slash radio. En dan kunt u ook vriend van Bert Komrij worden. Vorige week had ik opgeroepen om dat te doen. Nou, Bert Komrij heeft nul vrienden daaraan overgehouden. Nul vrienden, dames en heren. Dus word vriend met Bert Komrij. Hij zit er zo om te springen, anders raakt die man in een sociaal isolement. Volgende week weer meer Face Radio, maar dan ook GIF. Keten. Wat zit er onder onze groente en onze fruit, behalve Vitamine C? Programmamaker gewoon de nooie zoekt dat voor u uit. En hier zometeen de sportluisteraars. Tot volgende week. Dag, dag, dag, dag, dag, dag, dag, dag, dag, dag. Waar blijven ze nou? Misschien kunnen ze het niet vinden Hans. Niet vinden? Het zijn verhuizers. Schaat, toch wel de erkende?